Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Oekraïnse grensbewakers hebben in Rusland de lading van enkele vrachtwagens... van het omstreden hulpconvooi gecontroleerd. Ze staken de grens over en gingen naar de vrachtwagens... die op doorreis zijn naar Lugansk. Westerse verslaggevers, die in twee vrachtwagens konden kijken... zeggen dat er boekwijd en slaapzakken in zaten. Oekraïne heeft sterk aangedrongen op de controles. Het land is bang dat er militaire apparatuur... voor de pro-Russische separatisten het land in wordt gesmokkeld. Veel apothekers houden zich niet aan de regels voor uitgiftegesprekken, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Apothekers zijn verplicht patiënten die voor het eerst een medicijn komen halen, te vertellen over bijvoorbeeld risico's en bijwerkingen. Uit steekproeven van de bond blijkt dat bijna geen enkele apotheker zich aan die regel houdt. Ze vertelden niets over bijwerkingen of zeiden helemaal niets. Patiënten hadden geklaagd dat ze wel voor zo'n uitgiftegesprek gesprek moesten betalen, gemiddeld 6 euro.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 Het weer, opklaring, maar ook af en toe een bui. Vanmiddag, mogelijk ook onweer en hagel. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-schuld. van de ANWB. Er staan file na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Prins Alexander. Vijf kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM -M -M. met nu de Watertoren If everybody had a notion across the USA, then everybody be served like California. Yeah. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy bushy bon. Ik heb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 Y'all do Tell me try Just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 I don't want to wait.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 Sometimes when I've meant to